De SP reageert laconiek op de ontwikkelingen rond het Katshuisberaad. VVD, CDA en PVV besloten vanochtend dat ze verder gaan met onderhandelen. Ze zien weer genoeg perspectief om afspraken te maken. Volgens SP-leider Roemer is er geen nieuws en buitelt iedereen in Den Haag over elkaar heen. Eerder sprak de PVDA van een doodlopende weg waarop dit kabinet zit. D66 is bang dat er onder druk van de PVV wordt afgezien van hervormingen. President Knot van de Nederlandse Bank waarschuwt voor een hoger grotingstekort en de groeiende staatsschuld. Hij wijst erop dat die slecht zijn voor de Nederlandse kredietwaardigheid. Knot pleit ook voor beperking van de hypotheekrenteaftrek. Die moet volgens hem alleen gelden voor hypotheken waarop jaarlijks genoeg wordt afgelost.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 In Londen worden alle metrostations tijdelijk naar succesvolle Olympiërs vernoemd. Dat gebeurt met het oog op de Olympische Spelen deze zomer. Onder andere Pieter van der Hogeband, Inge de Bruin, Leontien van Moorsel en Anton Geesink krijgen een eigen station. Het weer, vanavond bewolkt met lokaal een spat regen. Ook morgen veel bewolking en maar weinig zon. Het wordt maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan 35 files. Ik geef een overzicht van de files vanaf 5 kilometer lengte. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Laren en de Afritbunschoten 8 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidsendam en Zoetewoudendorp 7. A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Reewijk 5. Door een kapotte auto is de linkerrijstrook dicht. Dan de A12 van Utrecht naar Arnhem. Bij Driebergen 5. De A13 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft-Zuid en Knaopend Kleinpolderplein 5. A15.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 Vanavond de donnie uitgegeven. De best besteden door niet van mijn leven. Want als ik de junk geen money had gegeven, dan kon je nu niet achterop. Zag je staan met je hoge hakken, rode lakken. Zo'n sexy, zo'n klasse. En, werd uh, werd verblind door je oorbellen. Sorry, vergeet mezelf helemaal voor te stellen. Maar na mezelf mag ik nu iets in je oor vertellen. Vind je sexy, geheim, niet doorvertellen Nee, ik press je, meisje, begrijp het wel. Ik heb een plekje vrij op mijn gezellen. We kunnen fietsen, flesje, duim bestellen.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 Ja, Als antwoord ook op tv Zie Text TV op kanaal 45 an en I'm because I'd smashed your soul